Marjette Krol met het NOS-journaal. Buitenlandse Zaken in Den Haag adviseert Nederlanders die in Bagdad zijn... de stad te verlaten als dat op een veilige manier kan. Het advies volgt op de Amerikaanse raketaanval in Bagdad, waarbij vannacht de Iraanse generaal Soleimani werd gedood. Het kabinet is vooralsnog niet van plan de missie van het marinefragat De Ruiter... naar de straat van Hormuz af te blazen. Het schip vertrekt eind januari... In een reactie op de liquidatie van generaal Soleimani... spreekt Iran van staatsterrorisme. Het land zegt wraak te zullen nemen. Een Turkse vliegmaatschappij die privéjets verhuurt... zegt dat twee vliegtuigen van het bedrijf illegaal zijn gebruikt... om de oud-Nissan-topman Goon naar Libanon te vliegen. Goon stond in Japan onder huisarrest vanwege een miljoenenfraude, Maar maandag dook hij plotseling op in Libanon... Gisteren werden in Turkije al zeven mensen opgepakt die zouden hebben geholpen bij de vlucht van de oud-Nissan-topman. Een oud penningmeester van de Amsterdamse voetbalclub DCG heeft geld van de club op zijn eigen rekening gestort. Het zou gaan om 120.000 euro. De man heeft bekend en heeft al een deel van het geld terugbetaald en daarom heeft het clubbestuur geen aangifte tegen hem gedaan. De man was een paar jaar terug ook stadsdeelwethouder voor de PvdA in Amsterdam-Nieuw-West... En de politie heeft een man aangehouden voor brandstichting... in het CBR-examencentrum in Rijswijk. Het is een 38-jarige man uit Den Haag. Vanochtend vroeg ontstond brand in het gebouw van het CBR. Het pand werd ontruimd en de brandweer kon het vuur blussen. Er zijn geen gewonden. Voor vandaag stonden in Rijswijk zo'n 60 praktijkexamens op de planning. Die zijn allemaal geannuleerd. Het weer bewolkt, af en toe regen... bij een matige tot krachtige zuidwestenwind...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 Daar begint Willem van der Rijn. Willem van der The voice is calling from the space newspaper. Somebody's coming to eat us right here. Don't be afraid, don't be afraid, television saying. Don't look at it. Don't mention it, the word is strange. Somebody's coming from strange world, deep voice coming from the earth. Strong voice coming from the space. je zo lekker zeggen, hè? Jabba! Hallo! Bro's. En alle handjes op elkaar voor... Yeah. leuk dat je erbij bent um, bij een nieuwe aflevering van Willem van ik, uh, ja, ik moet maar hopen dat ik in de toekomst ook nog een radioprogramma mag blijven maken. Want ja, ik uh, praat wat harder en wat drukker, dus ik heb uh, ook wat meer stikstofuitstoot. En, uh, dus uh, ja, laten we maar hopen dat ik, uh, dat ik trouwens ook nog hier naartoe mag rijden. En dat ik op tijd ben met die 100 kilometer. Wat een gezeik allemaal in dit land. We gaan het niet over hebben. Uh, we gaan de luchtige dingen des levens uh, in dat, dit programma behandelen. Uh, Henk Blok uh, die is lekker bezig. Die is aardig op weg ergens naartoe. Uh, de veroordelingen, er is een veroordeling geweest tot isoleercel... wegens het vrijlaten van soortgenoten. En een man die 62 jaar deed alsof hij doof was... met een zeer bijzondere reden... En dan zijn er uh, al wat headliners uh, naar buiten gekomen wat betreft Pinkpop volgend jaar. En uh, voor de rest natuurlijk de gebruikelijke items. We gaan vijf jaar terug in de tijd. We hebben de KUT plaat van de week en de Yuko. En uh, ja, natuurlijk heel veel lekkere muziek. We begonnen met Jabda van Koto. En uh, ik moet even Matthias gedag zeggen, want die zit te luisteren. Wij gaan naar, uh, ik weet niet of het nog een nummer één is. Maar hij is um, van Tones I, en hij heet Dance Monkey. The way you shine Uh, van de week even. Even naar de chirurg geweest. Zoals je weet ben ik een week of 15 geleden op dat plaat gegaan. Ik ben over een hekje in huis gevallen. En um, ja, nou heb ik van de week te horen gekregen dat ik een frozen shoulder heb. Dus uh, mocht ik nou niet zo heel erg snel de schuifjes bedienen... dan weet je waar dat aan, aan ligt. Nou ja, recht vooruit dan gaat het allemaal nog wel. Alleen de zijwaartse bewegingen zijn een beetje lastig. Hey, ik heb een mailtje gekregen, of een berichtje gekregen... ik weet het niet eens meer, van Koos Janssen. Um, die man die heeft... Een, een plaatje gemaakt dus uh, oh ja, ook wel leuk voor de carnaval, denk ik zo. Ik uh, ben natuurlijk ook lid van de plaatselijke carnavalsvereniging. Dus ik zal uh, volgende week eens even aan hem vragen wat dat nou zo'n beetje kost. En misschien ga ik dan, dan wel even voor dat ene nummertje sponsoren. Maar in ieder geval is die uh, volgende week in de studio. Koos Jansen met dubbel S. Hij komt uit Monster uit het Westland. En hij heeft een uh, plaatje gemaakt. En let vooral op de tweede helft van dat nummer. Want die, uh, ja, daar gaat hij echt stand hoor. Hé, hey, Koos Jansen. Willem van Rijn. Het is het eerste wat ik doe ik Kijken naar mijn duivenhokken En er dan heel snel naartoe Op mijn klompen over het wurfie Hoor ik het koeren uit het hoofd. Ik verheug me op de aanblik Als ik met de voerbak loop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 aan het einde weer op huis aan Blij dat ik naar mijn mag. Eerst even naar mijn tuifies. Hoe zitten zij er nu bij? Eventjes namen mijn tuifies. Zij maken mij altijd blij Gevoel van geluk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 Duivies, zij maken mij altijd blij Gevoel van geluk, mijn dag kan niet stuk uit Monster wel te verstaan. En uh, volgende week is hij in de studio. En uh, ja, gaan we dit nummer natuurlijk nog een keer aan je laten horen. Uh, ik moet je even vertellen dat uh, ja vorige week uh, ongeveer, kan ook iets langer zijn, dat ligt eraan wanneer dit programma uitgezonden wordt, maar uh, heb ik met Sean uh, heb ik uh, samen een uh, programma gedaan voor uh, de Haagse Illegale Radio. Uh, die bestond, weet ik veel, 30, 40 jaar. Ik heb geen flauw idee. Daar uh, ben ik geweest en uh, nou, ik was echt, ik keek. Uit. Ik vond het echt weer gezellig. Ik uh, kwam uh, de mensen tegen van uh, Telstar Radio. Want je moest de radio erachteraan zeggen in plaats van ervoor. Het oude Centraal, het nieuwe Centraal. Uh, weet ik wie er allemaal waren. Een uh, alarmbedrijf, Co. En zo. <lacht> nou, we hebben leuke gesprekjes gehad met alles en iedereen. En uh, ja, waarschijnlijk gaat dat een jaarlijks terugkomend fenomeen worden. Dus uh, ik heb hem al aangeboden om uh, mij volgend jaar ook te laten bedraaien. Of zoiets. Hey, het volgende nummer. Dat uh, heb ik uh, herinneringen aan. Uh, die hou ik even een beetje voor mezelf maar. Maar het heeft iets met uh, de geboorte, uh, de te vroege geboorte van uh, twee kinderen te maken. Ik draai dat nummer in die tijd heel vaak. De Simple Minds en Alive and Kicking. Alle informatie vind je op onze site willemvanrijn.eu. Willemvanrijn Willem van Rijn. to me. Zelfs dat kan ik niet zingen. Het is toch verschrikkelijk allemaal, hè? De Simple Minds and Alive and Kicking. Um, we gaan naar Room 5. Oh, nee, we gaan eerst eventjes een itemje doen, maar... Uh, want anders uh, he, schiet dat ook niet op. Um, Henk Blok, de, je kent hem wel, hè? De nieuwslezer uh, bij uh, Frank uh, morgens in het radioprogramma van 538. Nou, um, als het dus aan de ruim 10.000 luisteraars van Radio 538 ligt... dan wordt Henk Blok volgend jaar de verteller van The Passion... Uh, het team van de 538-ochtendshow met Frank Daanen, die uh, de petitie vorige maand is gestart... heeft de handtekeningen overhandigd aan de Evangelische Omroep. Of de nieuwslezer het muzikale paas Paas-event dat volgend jaar plaatsvindt in Roermond. Ranzig woord is dat Roermond. Uh, aan elkaar mag praten, moet nog worden beslist. Ik kan hem één ding beloven. We gaan heel serieus nadenken over een rol voor Henk in The Passion. En ik denk dat er voor hem ook wel een plekje is weggelegd. Voor wat, dat zeg ik nog niet. En maar we gaan er hard aan werken is, uh, om hem een rol te geven... reageerde EO-directeur Arjan Lok. Vorig jaar kroop Martijn Krabe in de huid van de verteller. Eerder praten onder andere Bo van Ervendorens en Robert ten Brink... het spektakel aan elkaar. Nou Henk, ik wens je heel veel succes. Ik lag me in ieder geval smorgens in de auto... onderweg naar mijn werk regelmatig een deuk. Reageren, een trek aanvragen of je favoriete top 3 horen...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 Ik kan zingen. Room 5, Memories. Ik kom toch regelmatig niet meer bij. Ik zit nu eventjes op Facebook te kijken. Ja, je moet wat hè, tussen de plaatjes door. Ik eh, zie een, een to-do-list voor Hazes. Ja, ik bedoel, 2019 was het Monique. Uh, 2020 Bridget Maasland. Dan gaat hij schijnbaar volgens die lijst in 2021 naar Patricia Pai. In 2022 naar Conny van Breukhoven. En ja, schrik niet. In 2023 gaat hij naar onze prinses Beatrix. Zet hem klein. Hier zit je goed. Willem van Rijn.eu Wat deden we vijf jaar geleden? Geleden? geleden? Ik, ga het, uh, ik, ga, ik ga even kijken of ik jou een beetje gek in krijgen, kan krijgen, moet ik zeggen. Ik moet natuurlijk... ja, gaan We gaan weer even een itemsje doen. En dan ga ik jouw favoriete achtergrondmuziekje opzetten... waar oh. je een beetje de weg van kwijtraakt, zogezegd. Oh, nee... <laughs> Dit is heel erg. Ja. Nou. <laughs> ja. Maar, maar ik moet even moet... Cor bedanken. Cor Korte Kaas. Wie is dat? Ja, dat is iemand, de vader van, van een vriend. En, een... en daar weer de zus van. En, daar... Ja, zoiets. Oh, nee, oh, ja. maar die vindt okay. mij een hele mooie stem hebben. Maar mijn stem is nu niet toppie hier, Cor. Oh. Nee, ik ben hartstikke schoor. Is dat zo? Ja. Ik vind het wel meevallen hoor. Vind je het meevallen? Ja. Nee, ik hoor het dat, wel hoor. Ja, ik, ik, ik hoor dat hoesten wel. Als, uh, ja. tussen, tussen, als de microfoon dicht is. Ja, dan moet ik even Ja, dan, dan ga je dan zit eh, Ik moet echt hier ja, de boel gaan ontsmetten straks. Ja, ja. Dus, uh, <laughs> overal de spetters vanaf. Ja, genoeg weer. Anders ja, ga okay. ik over kalknagels beginnen. Nee, ja, nee, nee, nee, nee. <laughs> nee, dan moet ik gelijk aan Schimpie denken. Hé, hey, die, uh, die Karen Marks hè. Ja. Wat is daar nou mee? Die heeft haar uh, man Adam via Facebook teruggevonden nadat hij negen jaar geleden zonder iets te laten weten was verdwenen. Tot haar verbazing bleek hij opnieuw getrouwd te zijn en nog steeds in dezelfde staat als zij te wonen. Karen ontmoette Adam eind jaren hoe Moet ik, maar, moet 90, ik nou reageren? Karen, nee hoor, oh. nee, nee. ik denk okay. misschien uh, wil je nog even wat zeggen. Uh, uh, oh, dat was ook wat. Ja, hè? Erg, joh. Erg, hè? Ja. Maar uh, daar, uh, op, op een kermis hebben ze elkaar eind jaren negentig uh, leren romantisch. kennen. Wat romantisch. En dan in het, in het reuzenrad en zo. Ja. Botsauto's. Wat vind je dat zich... is toch niet romantisch? Wat is niet dat, romantisch? In de botsauto's. Nee, juist wel. Dat vond ik altijd heel romantisch. Dat is levensgevaarlijk. Nee, leuk ja. Dan zit je te zoenen met elkaar. Dan knoert er zo'n ding hey, achterop is een en ding dan ben je je tong kwijt. Nee, joh. is een ding ga je niet Kinef, te zoenen. Boom. Ja, dan is het toch niet romantisch? Jawel. Oh. Ik vond het ja, ik, ik, ik, romantisch okay. altijd bij de botsautootjes. Ja, ja, ja. ja, je houdt van ruig gedoe natuurlijk. Ja. Sorry, <laughs> nou, ga, maar, daar ga, ga nee, ik niet sorry, in. sorry, ga maar verder. <laughs> Wat ging, was ik nou aan het zoeken dan? Ik ben er weer gelijk, ik weet het oh jee. niet meer. Ja, nee. okay. Ik ga wel praten, dan ga jij oh ja. maar lekker zoeken ja. dan. Doe, ja, doe. Ja. Ja. ja. Nou, daar op die kermis voelde ze zich gelijk tot hem aangetrokken. Ze kwam erachter dat hij net zes weken was getrouwd, maar hij was bereid om zijn vrouw voor haar te verlaten. In 2001 scheide Adam van zijn vrouw, Adam dus, en trouwde een jaar later. <laughs> ja, dat is een beetje raar als ik nu ineens Adam zeg. Uh, een jaar later, ja, maar wat een Valentijnsdag is het nou? is het met zijn Adam Karen. Of? Ja, het is uh, in de Verenigde Staten, dus uh, het is Adam. Oh. Je haalt het ook allemaal van zo ver vandaan, hè? N ja. Dat is ver weg, hoor. Nou. <lacht> met die vliegtakse van tegenwoordig. Ja. Maar goed, binnen een jaar verliet Adam ook Karen, maar liet er wel een briefje achter. Het voelde alsof iemand mijn hart uit mijn borstkas rukte, huh? zegt de vrouw tegen Post Crescent Media. Het komt erop neer dat hij vond dat alles mijn fout was. En dat hij niet met mijn kinderen kon omgaan. Geen commentaar. Toch kwam Adam een paar maanden... Ik durf niet meer. <laughs> Ik ben angstig. Adam kwam een paar maanden later terug bij zijn vrouw. En, de en toen woonden de twee weer samen. Tot 2005. Toen Adam zonder iets te zeggen opnieuw verdween. Zeven jaar lang zocht Karen te vergeefs naar haar man. Totdat zij in 2012 contact opnam met haar schoonmoeder op Facebook. Een maand geleden hadden de twee vrouwen een gesprek met elkaar... toen Adam een nieuw leven en een nieuwe vrouw bleek te hebben. Karen schrok boefje. erg van de onthulling. Ik kon het niet geloven. Ben ik dood? Wat heeft hij met mijn identiteit gedaan? Na haar ontdekking belde Karen de politie... waarop Adam werd opgepakt wegens verdenking van bigamie, fraude... en het geven van een valse verklaring op zijn huwelijkscertificaat... Een paar weken geleden verscheen hij in de rechtbank waar hij terecht staat voor de beschuldigingen. Als Adam wordt veroordeeld voor de beschuldigingen, moet hij maximaal zes jaar lang de gevangenis in. Karen heeft de scheidingspapieren aangevraagd en is niet van plan om te daten. Totdat de scheiding is voltrokken. Ik beschouw mijzelf nog steeds als getrouwd. Ik dacht dat als je met iemand zou trouwen, dit voor het leven zou zijn. Keep on dreaming. Ja. Hey, Willem van Rijn. Willem van Rijn. Ja, het zijn niet echt plaatjes meer natuurlijk. Hè? <laughs> Dit uh, is wel uit de tijd van de plaatjes, maar die zijn gedigitaliseerd. We hebben een lekkere maxi voor je van 7 minuten lang. Chalemar, je kent hem waarschijnlijk nog wel. Als je tenminste een beetje op leeftijd bent, net als uh, dat ik ben. Uh, the second time around. En mijn jeugd nog, Shalemar en de second time around. De 12 wins hoorde je hier in Willem van willemvanrijn.eu. Um, ik heb mijn airvraaier van het balkon gesodemieterd En ik ga nu even een statement maken. Ja, luister goed. Willem van Rijn, dat was pas fijn. Sinterklaas, wie kent hem niet? Sinterklaas, Sinterklaas. En natuurlijk, let op, Zwarte Piet.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 Henk uit Utrecht. En Sinterklaas, wie kent hem niet? Sinterklaas, Sinterklaas en Zwarte Piet. Uh, ik blijf deze elk jaar rond de Sinterklaastijd aan je laten horen. Dan weet je dat in ieder geval even. Um, wat gaan wij doen? Wij gaan uh, een, naar een verschrikkelijk nummer. Uh, mocht je er nou uh, slecht, tegen, slecht tegen slechte muziek kunnen... dan moet je even 2 minuut en 49 seconden uh, dat ding even zacht zetten. Dus zet de stopwatch maar aan. We gaan luisteren naar Manita als KUT-plaat van de week. Tjonge, jonge, wat een KUT-plaat is dit, zeg. Niet te filmen. Wat is Wat Wat is era! Wat era! Wat is era! Wat is Wat Wat is er? Wat Wat is er? Sometimes it's hard to be a woman giving all your love to just one man. You have the bad times, and you have the good times, doing things that you don't understand. But if you love him, you'll forgive him. Even draws his heart to understand. Just a man Stand by your man Give him two arms to cling to And something I wants to come to Many nights are cold and lonely Van deze week Manita en Stand by Your Man. En geloof me, ik heb het filmpje erbij gezien, maar ze had geen knijper op haar neus. De hits springen van plezier. Uit je radio. Willem van Rijn.eu. Gaan wij naar Suzanne en Freek en een blauwe dag. Ja. Weet je nog dat jij me zei dat wij nooit zouden vluchten als een van ons? Loop door de regenen nooit, maar kijk naar nou hoe het leven is in de zon.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 Als jij dat wil, nou dan doe ik dat. Ik ben hier op je blauwe dag. Blauwe dag. Eén seconde. Laten we dansen tot de morgen. En de lucht weer opengaan. Welcome to the world of music. Willem van Rijn.eu Ja, gaan we weer eventjes een tijdje terug in de tijd. Ergens uh, naar de jaren tachtig. Dit is Alexander O'Neill zo een lekkere criticize We'll Okay. 7 minuten en 8 seconden. Alexander O'Neill en Criticize. Hé, hey, um, ja, dit is weer een bijzonder verhaal wat ik gevonden heb. Uh, vrouwen staan er namelijk onbekend wel eens flink te zeuren. Ik zeg verder niks, anders krijg ik ruzie. Uh, het kunnen de kleinste dingen zijn van het weer tot haar haren die niet perfect zitten. Vaak kunnen we wel, uh, er wel een beetje tegen, maar af en toe heb je er ook gewoon even geen zin in. Dat gevoel had Barry of Barry ook. En uh, daarom bedacht hij een hele bijzondere, maar effectieve manier om er vanaf te komen. Barry besloot namelijk te doen alsof hij langzaam doof aan het worden was. Uh, Barry kon er echt niet meer tegen. En normaal gesproken is dat een goed moment om het redding over te gaan hebben om misschien wel een einde aan de relatie te gaan maken. Maar hij bedacht een slinkse truc. Hij deed alsof hij steeds dover werd en binnen de kortste keren hadden ze geen gesprekken meer. Met handgebaren hadden ze nog wel communicatie, maar daar bleef het dan ook bij. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van...